Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In het centrum van Rotterdam zijn vannacht twee agenten neergestoken tijdens hun dienst. Volgens Omroep Rijmond wilden ze een man fouilleren omdat hij zich verdacht gedroeg. Hij pakte opeens een mes en begon te steken. De agenten werden geraakt in hun been. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht en daar behandeld aan hun verbondingen. De verdachte van de steekpartij is een Rotterdammer van 24 en hij is opgepakt. Uit eerste onderzoek van de Duitse politie is duidelijk geworden dat het treinongeluk gisteren heeft kunnen gebeuren door noodweer. Een trein ontspoorde in het zuiden van Duitsland en de impact is groot, vertelt correspondent Gimbal Duk. Ja, er zijn dus behoorlijk veel gewonden gevallen. B blijkt nu uit de laatste cijfers, bijna de helft van de 100 passagiers die in die trein zaten zijn gewond geraakt. Uh, Zeker uh, 41 gewonden dus, van wie een deel dus ernstig. Uh, ja, al deze mensen zijn inmiddels naar het ziekenhuis vervoerd, worden daar behandeld. Uh, en er zijn dus drie doden gevallen. Uh, het gaat om de machinist van de trein, een andere medewerker van de spoorwegen en een reiziger. Door het slechte weer is een flink stuk grond over het spoor geschoven. Daardoor was het waarschijnlijk onmogelijk om de trein op het spoor te houden. En in de bouw worden steeds vaker robots ingezet die het werk doen van timmermannen, bouwinspecteurs en ook metselaars. Vooral die laatste robots duiken steeds vaker op. Nou, verslaggever Mark Robin Visser ging langs bij een bedrijf met 15 van die metselrobots. Zullen we even kijken wat die robot gedaan heeft. Want kijk, dit stuk rechte muur hier, hè, zo. Dit hele vlak ja. tot 12 meter hoog heeft hij opgemetst. Wat Zeker. vindt u daarvan als professional? Dat ziet er goed uit. En, ja? dat, en dat zonder een draad ook Wat nog, voor hè? cijfer krijgt de muur? Uh, dan moet ik wel reëel zijn. Ik uh, 7. Oh, oh 7. dat kan nog wel beter. Het kan altijd beter, maar ja, er is altijd ruimte voor verbetering. Dat heb ik zelf bij mijn eigen werk ook altijd. Lichtpuntje voor de metselaars onder ons. Die robots doen 350 stenen op een dag, terwijl een goede metselaar er 600 op elkaar knalt.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 Door of, afschot. Ja, dus door niet, afschot. niet normaal uh, verloop. Te veel, het is business geworden. Al Dat wist ik al jaren dat het business was. Mm -hmm. Het is, uh, ja. Je moet nu, een her, als je een hert wil tegenkomen, moet je echt zoeken. Ja, vroeger stond er langs het viespad. Ja, vroeger had je zo ja, overal. Ja, in, in parkjes midden in de Ja, dorp, Overal, en, maar dat is niet meer. En uh, Maar ga maar dan langs de Zandverslaan, dan zie je maar één hert lopen. En altijd dezelfde. En, ja, en in Zuid zie je helemaal geen hert meer. Af en toe komen ze nog wel eens twee of drie, vier de tuin mm -hmm. uit. En dan leggen ze in de tuin van uh, de Linda, de stewardess, zeg ik dan. Ja. Nou, ja, moeten we maar met, met een keer met uh, de waardlijn praten daarover. Nou, dat heb geen zin meer, dat denk ik. Ja, dat heb ik geen zin meer. Ik heb genoeg gedaan. Nou, jij wel, maar. Uh, ja, andere maar nee, nee, zouden ik... daar instantie wat wat kunnen vinden, natuurlijk. Nee, maar kijk, uh, ze hebben nu. Uh, vorig jaar al, uh, hebben ze al kudden uh, schapen uh, binnengebracht. En uh, nu en koeien. En.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 En zij wilde ze fotograferen? Ja, maar ze hebben veel foto's kunnen Heb je maken. Hebben ze toch wel kunnen maken? Ja, veel zelfs. Ook van de, de hele kleintjes die net geboren waren. Dus ze heeft heel veel foto's gemaakt. Dus jullie waren... Dan gaat ze mee... Uh, in Japan gaat ze dan... Ik denk april gaat ze dan de met uh, exposeren. In Tokio en uh, in andere steden. En misschien ook wel in Parijs. Van de Zandvoorts herten. Mm -hmm. Daardoor je, uh... heeft ze mij gevraagd... Willem, ik wil dat je dan uh, ook komt. Even nou, om kijken.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 Nou, dat, Die wil ik even in het zonnetje zetten. Dat bericht komt uiteraard in de krant. Dat komt, en, komt um, staat daar dan ook bij dat het weer uh, te koop is bij Huis Nedaan? Nee, nee we gaan, uh, ik doe het dit jaar voor Nieuw Unicum. Oh. Het is uh, iets anders. Uh, de opbrengst is voor Nieuw Unicum. Want Nieuw Unicum, een, denk ik is een 12 jaar geleden of 13 jaar geleden... toen was de actie 555 ja. voor de Filipijnen met de ertessoep. Toen heb ik uh, met, bij Bienenvenu dat restaurantje van uh, Nieuw Unicum...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 Uh, vanaf donderdag. Aanstaande donderdag. Aans aan de donderdag. Okay. En het winkeltje in Zandvoort Noord ja. van Unicum. En bij Hanneke Voot, uh, in de Burenweg. In de, de, de Burenweg. Ja. Nou, waarvan acte? Iedereen weet het. Ja. Komt in de krant. Dus het komt zeker goed. Willem, okay. bedankt. Goed zo. Nou, Maja, laten we nu wat horen.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 Dus er ja. staan al behoorlijk wat namen op van Zeilers. Ja. En uh, ja, dat is, dat is wel heel erg. Uh, dat hij is een door beetje door. verweerd door de, het zout en het zeewater. Ja, staat er veel het aan in. Zee. Ja, Zo leuk. Ja. ja, er zit echt heel veel historie in die beker. Ja, zit er ook wat in? Nou, ik weet het ook niet. Ik heb hem, hem nog nooit gewonnen, jammer genoeg. Ja, je hebt hem ook gekeken. Nee, nee, nee. nee, nee. Oh. Maar hij ja. is echt enorm groot. Dus als je dit wint, dan ben je ook super blij. Ja, zeker. En dan het jaar erop, dan uh, ja, moet je hem weer jaar, doorgeven. Precies, ja, want volgend jaar bestaat de Dart.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 stukje muziek IMCeling uh, want de wereldkampioenschappen die zijn geweest. En uh, Carina was erbij. Aangeschoven is Walter Sands, oud ZFM'er en woordvoerder van de gemeente Zandvoort. Ja, inderdaad, oud ZFM'er en nu woordvoerder van de gemeente Zandvoort. <laughs> ja, ja, ja. ja, we vonden het al heel uh, erg dat de gemeente jou wegkocht bij uh, het ja, dus, ja, die onderhandelingen, ik weet het. Ja. <laughs> ja. Uh, welkom. Dank je.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 En uh, ze heeft echt ook op de boulevard gewoon in live in de uitzending verteld dat het gewoon een kleine groep maar is. Was het een tv-uitzending? Ja, tv. La gewoon echt de publieke Duitse omroep. Nou, de WDR is geen kleintje natuurlijk. Dat is geen kleine jongen, nee. Nee, nee. nee. WDR actueel. Ja. Um, Media-aandacht uh, over dit is, is duidelijk ja. over de waterschade. Want nou ja, Je dat... vertelt maar iets net wat ja. helemaal nieuw is. En dat is ja, op dat niveau dit... van de foto van circuit. Nou, bijvoorbeeld inderdaad, we hebben die waterschade gehad.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 Dat is natuurlijk allemaal de manier van deze ja, ja. tijd. Dat is nu allemaal zo anders. Maar... Daar gaan we straks met de wethouder over. Daar gaan we met de ik wethouder over. Ik wil hebben. nog wel even naar de sleutel. Ja, dit is een mooi verhaal. Dit heeft hier helemaal niets mee te maken. Nee, maar wel heel leuk. Maar het is ontzettend leuk. Um, dat gaat over. Het, het, ik noem het onderhand een beetje het mysterie van het raadhuis. <laughs> nee, we, we doen vaak dat de mensen even rondgeleid worden door het oude raadhuis. En dan heb je de raadstal. En naast de raadstal is een hele mooie kamer van de, uh, van de burgemeester. De voormalige kamer van de burgemeester. En dan zit de kamer naast, waar vroeger zijn secretariaat of de Griffie zat.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 en het is een flinke kluis met, met allemaal planken en met allemaal uh, bijzondere spullen, denk ik. We wachten het afval Walter, wat eruit ja. uitkomt. Dank voor de uitleg. Alsjeblieft. En, uh, de boodschap is helder. Bezint, ik uh, iets op. Het uh, nou, gaat er op... met name om, wees je bewust dat dit een wees... enorme impact ja, kan hebben. Uh, ja. Zandvoort is niet klein, Zandvoort is wereldnieuws. Nee. Ja, we zijn echt heel erg bekend. We zijn Dank... gewoon overal bekend. Ja, ja. Dank je wel, ja. alsjeblieft.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 like a daydream. And I'll write your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't say I didn't warn ya.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 the dancing of fire in the curve of old bones i am my mother save it when a little while from now if i'm not feeling any less sound, i promise myself this is zfm